Met Malou Holshuizen.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 terugvinden naar de films van Tessa Louise Poop. Uh, wat hebben we allemaal voor je in petto? Julius van de redactie die is hier. En als je belt naar 0800-1121, dan krijg je hem aan de telefoon. En wellicht spreken we elkaar dan zometeen live in de uitzending. Straks krijg je weer een hele mooie 100 seconden en We gaan naar het Joop Café. We hebben een podcast tip voor je en de reizende microfoon. Die stranden bij Jentel en De Boer. Eerst gaan we luisteren naar wat muziek. Come Together van The Beatles. Shoot. The Beatles, come together in een nacht van de radio op NPO Radio 1. En dat gaan we doen, come together. In het eerste gedeelte van het Joop Café... praat Joop-redacteur Francisco van Jolen met Eva Lioukou... over het Rotterdamse online tijdschrift Vers Beton. Eva is oprichter van het online platform. En tot nu toe is het een heel groot succes, groter dan verwacht. En mocht je Vers Beton nou niet kennen... dan is het nu tijd om daar kennis mee te maken. Je hoort het in het Joop Café. Het Joopcafé. Het succes van het versbeton is veel groter uh, dan van tevoren werd uh, gedacht. Jullie voorzien in de behoeften. En uh, dat heb jij opgericht. Ja, ik was initiatiefnemer. Ik heb wel meteen opgericht met een hele club mensen, want ik had ook nog nooit een website uh, opgezet en ik wist helemaal niet hoe ik dat moest doen, en helemaal niet alleen. En uh, dat was de allereerste uh, nou ja, vergadering van mensen uh, die we een beetje bij elkaar hadden gebracht van volgens mij kun jij iets of heb jij ideeën of kun je schrijven of uh, iets in die hoek. Dat was in januari 2011. Dus uh, we zijn alweer zeven jaar verder. Ja. ja en in die zeven jaar zijn jullie een begrip geworden. Het is ook de plek waar het debat plaatsvindt. Uh, over wat voor dingen gaat dat debat? Wat voor onderwerpen? Ja, het is, als mensen de naam Vers Beton horen, dan vooral niet Rotterdammers. Dan denken ze dat we vooral over bouwen schrijven. En dat is helemaal niet zo. Rotterdammers die begrijpen heel goed dat Vers Beton meer een soort van staat voor de, de hele stad. Want Rotterdam is een stad van beton en niet van baksteen. Uh, maar we schrijven over ja, allerlei actuele uh, ontwikkelingen op het gebied van... of het nou politiek is, kunst en cultuur, architectuur en stedelijke ontwikkeling. Ook natuurlijk, dat is altijd een groot onderwerp in deze stad. Um, over onderwijs, nou ja... Het is heel divers, zolang het maar over de stad gaat. Mensen lezen dat, kunnen we daarop reageren. En jullie zijn zo succesvol. En daarom vroeg ik je ook om uh, deze week uh, bij Joop Café te gast zijn. Omdat jullie uh, een onderzoeksredactie hebben opgericht. Ja. Kan je me, nou Misschien eerst even vertellen, sowieso. Hoeveel mensen werken er bij Vers Beton? Uh, werken die uh, Krijgen die betaald? Is dat vrijwillig? Hoe moeten we dat van voorstellen? Ja, wat dat betreft, uh, wij zijn wel echt... Nou ja, van de grond af aan begonnen met niks. En uh, gewoon als vrijwilligers uh, zijn we vers beton begonnen. En we zitten nu een beetje in een soort overgangsfase. Uh, we zijn in principe uh, nog steeds uh, van vrijwilligers afhankelijk. Zonder vrijwilligers uh, uh, zou vers beton niet bestaan op dit moment. Maar dat uh, model... Dat nou, dat, dat, het vrijwilligersmodel dat is eigenlijk opgericht. Ook in 2011 zaten we ook in een grote crisis in Nederland en uh, in Rotterdam. Uh, en uh, waren er gewoon veel mensen die journalistieke ambities hadden... Of, uh, uh, of fotografen of beeldmakers die geen werk hadden... en die het prima vonden om uh, nou ja, tijd en moeite in vers beton te steken. En dat... Nu, je merkt nu, de um, economie aantrekt. Dat model ook echt onder druk staat. Want uh, ja, mensen vinden gewoon goede banen en zijn weg. En hebben gewoon geen tijd meer voor ons. En dat is heel logisch, zo werkt het. En uh, wij moeten dus uh, uh, wel echt gaan veranderen. Maar op dit moment, want je vraagt van hoeveel mensen werken er bij ons. Het is een beetje een, ja, de hele redactie. Dat is een heel los, vast uh, verband van mensen. Die nou ja, misschien één à twee keer per jaar iets bijdragen. Uh, tot... Uh, uh, uh, tot echt wekelijks uh, veel tijd en moeite in vers beton steken. Nou, die hele redactie, dat is wel echt meer dan 100 mensen op dit moment. En dat zijn gewoon mensen op een, e een redactie-e-mail die ik uh, af en toe uh, uh, op de hoogte hou. Of een mail en uh, waar we mee vergaderen. Uh, maar, de, nou ja, de, de, er is ook een soort van kernredactie, een kleinere club. En dat is denk ik op dit moment 10 tot 15 mensen die echt wekelijks wekelijkse basis uh, aan vers beton werken. Oké. Okay. En. Uh... Nou ja, je zei van, je hebt dat opgericht. Want Rotterdam is een beetje een mediaarme stad. Voor mensen zoals veel steden in Nederland. Er is één krant dat is AD, Rotterdams Dagblad. Je hebt één zender, dat is Radio Rijnmond, TV Rijnmond. En je hebt ook nog Open Rotterdam, dat is een beetje voor de buurten. Maar voor de rest is er op mediagebied niet veel te beleven in Rotterdam. Nou, ik ben eigenlijk niet uh, heel erg... Niet zo, ik ben niet zo heel erg somber over het media landschap in Rotterdam. Uh, ja, het kan beter en het kan meer. Maar uh, ja, die teneur over... Um, nee, waar er echt problemen zijn, dat is... In, in de regiojournalistiek, echt in de provincies... daar heb je gewoon gemeenteraden waar geen enkele journalist zit. dat is echt een probleem. Um, en wat uh, dat betreft, die mediaarmoede in Rotterdam, dat valt best mee. Uh, er zijn ook heel veel andere soorten initiatieven... zoals bijvoorbeeld Gers Rotterdam... Um, uh, de, ja, open Rotterdam. Dus een, uh, het is alleen, ja, het kan natuurlijk beter. Het kan meer, dat, uh, dat denk ik wel. En wij zijn opgericht in 2011... omdat wij ook echt een gat zagen op uh, ja, het soort verhalen... dat wij graag wilden lezen. En het soort debatten dat wij graag wilden voeren. Um, en uh, ja, die, die toch wat meer gaan over... Uh, diep, die wat meer diepgang nodig hebben. Meer achtergronden bieden. Uh, kritische geluiden laten... Noem eens een voorbeeld van iets waar je zegt... Nou, dat is nou een typisch vers beton verhaal. Ja, uh, waar we uh, al heel erg lang bijvoorbeeld over schrijven. Je hebt, ik heb het de indruk dat het eigenlijk nu past een beetje ook in de, in de grote uh, uh, zeg maar media en uh, een rol speelt. Gentrificatie uh, is wel echt een... Uh... Wat is gentrificatie? Gentrificatie is het proces waarbij um, het fenomeen waarin uh, buurten waar uh, het inkomen gemiddeld uh, niet zo hoog is, dat daar steeds meer mensen komen wonen die een hoge inkomen hebben en uh, daar ook andere voorzieningen bij komen, wonen, komen kijken. Dus dat de samenstelling van buurten verandert, de voorzieningen en de huizen en alles wat daarbij hoort. En uh, meestal is zo'n proces, uh, zeker in Rotterdam, sterk gestuurd ook door de overheid. Dat is niet een een niet alleen marktwerking. Ja, en ik las er toevallig vanochtend, eh, ik weet niet meer in het AD of in de Volkskrant, een verhaal over. Eh, waarin wordt gedacht, ja we moeten dat, eh, er werd gezegd oké, okay, we moeten dat eh, probleem een beetje gaan aanpakken. En eh, zorgen dat in die wijken die zo populair worden er niet alleen maar weer een nieuwe koffieshop eh, bij komt. Of een nieuwe hippe veganistische snackbar. Maar ook andere winkels. Dus het debat wat jullie gestart zijn. Nou ja, dat was natuurlijk niet alleen jullie gestart. Maar ja. dit is een voorbeeld van een debat wat bij jullie al jaren gevoerd wordt. En wat nu in de. Gewone media ook doorkomt? Ja, dus nu pas zie je, lees je het woord gentrificatie. of gentrification. Hè, ook in het Algemeen Dagblad. Nou, dat is echt. dat is nog maar uh, sinds kort. Maar eigenlijk is het een proces dat al veel langer gaande is. Uh, en in Rotterdam hebben we gewoon al beleid. wat eigenlijk al veel langer hiermee bezig is. Uh, de hele Rotterdamwet zou je daar. is daar natuurlijk ook een soort voorbeeld voor. Uh, voor. Dat, uh, van, hè, de, de uh, daarmee werd geprobeerd ook om wijken op slot te zetten. voor mensen met een lage inkomen. Uh, de manier waarop op de woonvisie in Rotterdam. Dat is eigenlijk het beleid waarmee woningbouwbeleid... in Rotterdam in de komende jaren wordt uitgezet... Uh, daarom wordt, uh, wordt echt, nou ja, hè, er worden sociale huurwoningen gesloopt... om plaats te maken voor woningen voor de middeninkomens en hogere inkomens. En de gentrificatie is al jarenlang gewoon is echt een beleidsdoel in Rotterdam nou, Misschien is die woonvisie was dat wel een goed voorbeeld. Er uh, nou, is uiteindelijk ja. een referendum over geweest. De opkomst is te laag geweest. Mm -hmm. Dus uh, de woonvisie gaat gewoon door. Maar die komt erop neer dat er uh, goedkope huizen worden afgebroken... Uh, om plaats te maken voor mensen met hogere inkomens. Mm -hmm. uh, ik geloof dat Versbeton wel een van de weinige plekken is in Rotterdam waar daarover gediscussieerd wordt. Of dat nou verstandig is, ja of nee? Ja, het is, uh, wat dat betreft het is uh, het referendum over de woonvisie... Uh, zag ik ook wel als een soort van uh, hè, de, de, de hoogtepunt in die zin. dat het, We hadden al jarenlang was er debat daarover in de stad. In één keer was er een moment dat alle Rotterdammers zich daarover konden uitspreken. Hoe moet de stad worden ontwikkeld? Voor wie moeten we woningen bouwen en in welke wijken? Um, ja, Alleen is ons, be ons bereik eigenlijk toch niet zo groot dat we ook die opkomstdrempel hebben weten... Ja, die als stad hebben we die niet gehaald. Dat is natuurlijk wel heel jammer. Ik zei net al: erg jullie erg. zijn van plan een onderzoeksredactie te gaan oprichten. Ik heb daar twee vragen over. Waarom, waarom wil je een onderzoeksredactie? En wat gaat die doen? Ja, um, waarom willen we een onderzoeksredactie? Nou, wij hebben bij uh, Vers Beton vaker ideeën voor verhalen en onderwerpen die meer zijn dan één artikel, die gaan over. Uh, ja, complexere onderwerpen... Um, waar je eigenlijk langere tijd onderzoek naar moet doen... Uh, die ja, echt een dossier opbouwen. En dat is iets wat wij niet kunnen... zeker binnen het huidige uh, nou ja, verdienmodel... Um, uh, want je kunt niet met vrijwilligers lange tijd onderzoek doen. Dat, is, dat werkt gewoon niet. En uh, Magos Smolenaars is um, uh, onderzoeksjournalist. Uh, zij heeft, is al lang aan ons verbonden... En, maar zij schrijft ook voor heel veel andere media... voor NSC, voor Quest... En zij kwam eigenlijk uh, uh, weer bij ons van ja, ik wil uh, grotere onderwerpen onderzoeken, maar uh, ja, hoe dan? Toen, uh, toen hebben wij gezegd, nou laten we gewoon een aparte afdeling oprichten, de onderzoeksredactie, die noemen we de harde kern... Lekker Rotterdams. En, he, dat zijn uh, journalisten die uh, proberen tot de kern door te dringen. En uh, daarvoor gaan we apart ook uh, fondsen werven en financiering zoeken. Want uiteindelijk is onderzoeksjournalistiek... Uh, we hebben ook al een verkenning gedaan in, uh, in, in Nederland... van hoe wordt onderzoeksjournalistiek betaald. Dat levert uiteindelijk nooit geld op. Dat kost gewoon geld. Daar moet, gewoon, daar moet je apart geld voor vinden. En dat zijn we nu gaan doen. En we hebben nu dankzij. Uh, met name de uh, grootste bijdrage was een uh, fonds van de gemeente Rotterdam. Uh, waarmee we nu twee pilots uh, zijn gestart. Sam, hoor je hier op NPO Radio 2, uh, Radio 1, zo? Excuus. <laughs> Jullie zitten lachen. Ja, ik moet wel lachen, ja. Mm -hmm. ja het is... Oh, wacht even. Zij, heb je, nee, ja, je doet het niet. <laughs> je, mag, je mag niet meedoen. Nee, nee, hallo, hallo. Um, nou, anders moet je even daar gaan zitten, ja. Wordt hier gewoon uh, een half studio door. Rond rond. Even eventjes gerend, Jullie ja? Rond, rond op de redactie ja, daar hallo. zit je wel, daar ben je. Ja. Hoi. Hallo. Hi. Hallo, hallo. Zo, het blijft spannend hier af en toe in de studio met, met technische. <laughs> ja, we zitten in een nieuwe studio in het uh, nieuwe radiohuis. Wat echt ontzettend mooi is geworden. Ja, laten we eerlijk zijn. Echt met trots kunnen we hier nu uh, uh, mensen ontvangen. Um, maar wij zijn hier wel om uh, ook een beetje de kinderziektes eruit te halen. Ja, wat ja. dus nu resulteert in uh, een regiemicrofoon die uh, geen geluid geeft. Ja, of ze willen gewoon niet dat ik, uh, ik meepraat. Dat kan ook nou, ergens hoger ging, op. Want daar ging dat mailtje over, uh, inderdaad. Oh, ja. ja, want wat ik wilde zeggen, wat we allemaal voor je in petto hebben. Uh, jij zit hier uh, en uh, mensen kunnen jou bereiken via 0800-1121. Of uh, kunnen uh, reageren via de Radio 1-app. Of ze kunnen... Uh, ons liken op onze Facebookpagina. Um, en wij doen eigenlijk altijd een beetje... ja, hoe was jouw week? Wat ja. viel jou op? Nou, um, hoe, mijn, hoe ik mijn week heb beleefd... Uh, ik heb volle bak genoten van het mooie weer. Mm. En ik denk velen. Zeker in uh, de stad waar ik woon... heb ik echt gekeken en genoten naar alle mensen... die weer vrolijk naar buiten. Iedereen op terrasjes. Iedereen lacht weer naar elkaar. In de parken is het vrolijk. En... Uh, dat is echt voor mij zo'n moment dat ik dat ik weer helemaal zin in krijg. Ik denk echt dat dat zo'n zo week is dat, dat je dat opeens weer realiseert. Oh ja, dit, dit kan, zo kan het dus ook. Ben je iemand van de winterdepressies? Nou, niet echt. Maar het lijkt wel naarmate ik ouder word. En ik ben nog niet, niet eens zo heel oud, lijkt het wel steeds langer te duren. Of zo, zo'n winter. <lacht> Klink ik nu echt als een zeker, of niet? Ja, hè? ik klink als een zeiker, maar het is echt zo. Ja, nee, ik geniet nu wel heel erg. En ik ben dan nu zelfs zo ontzettend bezig met de zomer... dat ik denk, ja oh, nu, nu moeten we er echt van genieten. Ja. Want dat gaat ook heel snel weer over. Straks, voor je het weet, is het oktober. En dan... ja, misschien ben ik toch wel van een winterrefressie. Je merkt het aan mij. Ik vind het heel leuk dat als ik mijn mond hou... dat jij gewoon maar door blijft praten... en uiteindelijk tot, tot een eigen conclusie komt. Ja, dat denk ik. Ja, ik, ik vroeg dat omdat um, het is de week in de maand... Van, uh, waardoor, waarop er uh, bij de NPO heel veel aandacht wordt besteed... aan True Selfie, heet dat. Hashtag True Selfie. En dat uh, uh, werd geopend door een grote depressietest... Uh, die ik heb gedaan, uh, uh, kon je meedoen ook. Was Op NPO 3 was dat, ja. gepresenteerd door Sophie Hilbrand. Heb jij de test gedaan? Ja, ik heb de test gedaan. En wat kwam eruit? Allemaal vragen over uh, depressies. Nou ja, of je, er, uh, uh, of je er veel van weet. Ja. Daar ging het eigenlijk over. Je, je test ja. niet op televisie of je depressief bent, ja of nee. Maar uh, je test eigenlijk je kennis over uh, uh, ja, bijvoorbeeld de taboes of uh, um, uh, nou ja, dingen. Het is gewoon eigenlijk om het bespreekbaar te maken. Ja. Uh, en wat wist je niet? Of bepaalde uh, ik wist dingen? niet dat er een papegaai laatst is behandeld uh, met Prozac. En dat dat hielp. Er was een papegaai en die was echt uh, enorm depressief. Oh. Uh, en die hebben ze dus nu aan de Prozac gezet. He. En dat uh, helpt wanneer, wanneer weet je of een papegaai depressief is? Uh, als hij zich uh, gaat plukken. Oké. Okay. En, en heel ongelukkig is. Uh, oh ja. en, en daardoor ook minder. Uh, ja, nou ja, ik weet ik, ik, ik ben geen Freek Vonk. <laughs> maar um, uh, wat ik me dus afvond. Je wordt dus nu best wel veel geconfronteerd met uh, verhalen over, uh, uh, over depressies. Ja. Um, en ik vroeg me af of jij dat hebt. Tenminste, ik merk dat het werkt. Zo'n ja, campagne. Om het erover te hebben bedoel ja, je? Ja, om het erover te ja. hebben. Ik heb nu met meerdere vrienden om mij heen... heb ik het daarover gehad. Mm -hmm. uh, waarvan ik niet wist... Dat, uh, dat zij zich af en toe uh, uh, niet zo goed voelden. Gewoon te voelen. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja en, en ik heb wel ook het gevoel... Dat het, uh, dat het steeds meer voorkomt. Bij onze of de jongere generatie. En zeker toen ik... Ik zag toevallig twee dagen geleden op het journaal... een, een meisje van... Uh, van een jaar of twaalf. Mm -hmm. En die, uh, die vertelde over haar depressie. Dat ze ook uh, stress had om, uh, om te presteren. Toen dacht ik, wauw, dat is wel heel jong. Ben je twaalf? Ja. En dan is dat ook een onderwerp, heavy wel. Ja. Dat dat daar al voorkomt. Wil je hier nou uh, iets aan toevoegen... dan kan dat via 0800 1121. Je luistert naar NPO Radio de nacht van de radio. Je kan ook de Radio 1 even gebruiken. Uh, wij gaan ondertussen even hier een telefoon opnemen. Ik ga een telefoon af. opnemen. Ja, ik vind het spannend. Die, die ik, ik, ik loop rennen, even. Rennen. Je moet weer rennen. Uh, wij luisteren ondertussen naar Frank Boeien. Dit is Groneburgenpark. Frank Boeien voor een extra bericht van de NOS. Ja, want de Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt... dat er bombardementen worden uitgevoerd in Syrië. De aanvallen worden gedaan in samenwerking... met het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Aanleiding voor het besluit is de gifgasaanval... van vorig weekend in de Syrische stad Douma, zei Trump. Getuigen zeggen tegen Perseveren Reuters... dat ze explosies hebben gehoord in de hoofdstad Damascus. Tot zover. En je bent weer terug in de nacht van de radio hier op NPO Radio 1. Het programma waarin we op zoek gaan naar verhalen. En uh, nou ja, we, ik had het er net over met Julius uh, uh, en er konden mensen reageren. En de telefoon heb ik. Moet ik even goed kijken. Heino. Goedendag. Hey, goedenacht Heino. Ja, uh, ja, mijn ex is momenteel me voor uh, depressies. Wat zeg je? Mijn ex is momenteel opgenomen voor depressie. Mm -hmm. Heb je de uh, campagne meegekregen? Nee, maar ik, ik, kan me wel, ik weet wel precies waar het over gaat. Want ik ben zelf een jaar opgenomen geweest. Mm -hmm. En ik heb tussen depresserende mensen gezeten. Dus. Uh, en. Uh, had het had weer heel lang geduurd voordat ik alles over rij kon krijgen. Ja, en kon je ja. het er goed over praten met je omgeving? Want daar is deze campagne voor, hè? om dat meer bespreekbaar te maken. Nee, niet, jij... niet, niet. Want ik, dat zie ik ook bij mijn ex. Ik heb haar geholpen voor jaren terug uh, door het te ontlasten uit haar doen. En dat is met de gemeente te gaan praten. Mm -hmm. Ze hadden een 32 uur contract en uh, dat is teruggezet naar 20 uur... zodat ze meer tijd voor zichzelf ze krijgt, krijg, zeg mm -hmm. maar... En toen gingen we uit elkaar, en toen later zag ik nog terug dat ze nog op zondagavond. een jointje nodig had om maandags naar het werk te gaan. Ja. En, uh, ik, ja, dat is alsof, alsof, en ik zag het ook op het op, op, op, op de, op de internet. Je hebt je haar ook geverfd, of niet? Heb ik mijn haar geverfd? Ja, klopt. Hallo? Hallo? Je ja, nou? Ben je er nog? Ja, ja. ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, nee, maar dat heeft mijn ex. Mijn ex heeft dus ook alle haren weggeknipt. Mm -hmm. en, en dat zijn gewoon hele zware depressies, zijn dat gewoon. En. Uh, maar, uh, weet je, het probleem is zodra ze uit, uit, uit, uit de opname gaat komen. dat de gemeentes zijn er weer, al, weer gaan druk op, op die mensen gaan zetten. Waardoor ze nog niet verder begrepen worden. Mm -hmm. En uh, ze kunnen niet, niet zijn wie ze willen zijn. Ja. En, uh, en ja. Ik, en wat dat betreft voelt deze samenleving dat heel slecht eraan. Dus, uh... Denk je dat het goed is dat er nu aandacht aan wordt besteed? Dat we het bespreekbaarder moeten maken? Nou, dokters denken altijd dat ze alles op moeten lossen met, met medicijnen. Nee, ik vind niet dat dat zo is. Mm -hmm. en ik vind, uh, ja, maar dat vraag ik vraag op, is, is het goed dat het, uh, um, ja, dat het voornamelijk onder jongeren nu bespreekbaarder wordt gemaakt? Er rust natuurlijk best wel een taboe op. Ja, jawel. ja dat, sowieso. dat sowieso. Ik denk dat je een beetje bij jezelf eerst te raden moet gaan van uh, waar ben ik niet tevreden mee. Mm -hmm. En uh, dat je daaraan moet werken. Dat noemen ze dan ook de behandelingsplannen. Noemen ze dat. Ja. En, uh, ik denk dat je dat, dat zelf te raden moet gaan. En ik denk ook, ook al ben je depressief en, en dokters proberen dat voor dus te schrijven, psychiaters mm -hmm. in dit geval dus dat je uh, heel voorzichtig daarmee moet zijn en zo minimaal mogelijk uh, met medicijnen moet gaan leren leven en dat houdt eigenlijk in dat je want ik ben nou dus ook snel zwakker dat je in een omgevraaide wereld gaat leven en uh, dat je dat daar moet leren meer leren omgaan ja en dat is, dat is jouw kijk hierop hè laten we dat eventjes uh, wel ja, voorstellen nee, inderdaad dat, dat, nee mm -hmm. dat begrijp ik, dat begrijpen mm -hmm. dus voor iedereen is dat anders is zeker maar in mijn beleving is het zo van. Uh, ik weet je, want ik zit ook het liefst in de dag. Mm -hmm. En als ik, het liefst in, als ik in de dag zou zitten, dan heb, je, heb ik dat ook. Dan ben ik ook depressief. Ja. Heino, mag ik je danken voor je verhaal? Is goed, prima. En een hele fijne nacht wensen? Eens gelijk. To my family van de Cranberries hier op NPO Radio 1. Ja, het is tijd voor de 100 seconden Sjoege-column. Met deze week een bijdrage van schrijver, theatermaker... en columnist van Parool, Johan Fred. Hij blikt terug op de afgelopen maandagmorgen... toen Peter de Vries wegliep voor een zitting in het proces... tegen Willem Holleder. Het was niet de eerste keer dat de Vries zich bij de rechtbank moest melden. En bij de vorige ontmoeting was Johan Fred zelf getuige. We gaan luisteren naar de 100 seconden Sjoege. Ja. 100 seconden sjoege Van Peter R de Vries heb ik als puber geleerd dat je altijd moet blijven kijken. Dan heb jij in elk geval een waterdicht alibi. Een advies dat ik ook jaren later nog ter harte nam toen Peter R deze week als getuige te gast was in de bunker bij het Holleder proces. De snor op bezoek bij de neus. Al had Peter inmiddels al lang geen snor meer. Het duurde kort voordat Peter, je kon erop wachten, boos werd. Hij mocht zijn auto niet parkeren in de beveiligde garage. Daarna begon de metaaldetector te loeien. Logisch, dacht ik, want Peter Erdevries Vries is de man van staal. Maar Peter voelde zich vernederd. Zijn schoenen moesten uit. En hij kreeg niet eens een kop koffie of een krentenbol. Het voerde mij terug naar 2009, de toneelschool. Een workshop van een van mijn helden, Michiel Romijn van Jiskevet. Hij nam ons mee naar de bunker... Daar was toen ook al een proces gaande. We waren opgewonden, namen onze paspoorten mee... en volgden Michiel naar binnen, de zwaar beveiligde bunker in. Wat ik toen zag, zal ik nooit vergeten. Hoe al die bewakers, Noorse kleerkasten met wie je geen ruzie wilde... spontaan ontdooiden zodra ze Michiel zagen. giechelend als schoolmeisjes. Dit was Michiel Romeijn, van Jiskevet, Storm, van Binsbergen. Goedemorgen, meneer Romeijn, zeiden ze en knikten eerbiedig... We hoefden onze schoenen niet uit te doen, mochten door naar de tribune. Van achter een gordijntje sprak kroongetuige La Serp de rechtbank toe. Wij moesten iemand kiezen om te spelen. Ik wees op een journalist die ik meteen herkende: Peter R. De Vries. Man zonder zelfspot, maar toch ook een levende legende: The guy you love to hate. Ik zag mezelf al staan, met plaksnor en al in het klaslokaal. Maar Michiel schudde zijn hoofd en zei: Geen sprake van Fretsi, jij speelt La Serp. Ik knikte deemoedig. Diep teleurgesteld dat ik Peter R. niet mocht zijn, al zou ik nu wel in aanmerking komen voor een kop koffie en een krentenbol. De 100 seconden sjoegen van Johan Vrets is morgen terug te vinden op onze Facebookpagina De Nacht van de Radio. Let's Bos, ruimte in mijn hoofd hoorde je hier op NPO Radio 1 in de Nacht van de Radio. En het is tijd voor de reizende microfoon. Vorige week liet theatermaker Tim Kams de microfoon achter bij cabaretduo Jentel en de Boer. En zij koos ervoor om deze week Daniel van Veen te interviewen. Daniel is directeur van het Kleinkunstfestival en kent Jentel de Boer al een tijdje. Sterker nog, hij heeft ze doorzien breken. We gaan luisteren naar een gesprek over de wonderlijke wereld van de kleinkunst in de reizende microfoon. De reizende microfoon. Nou, uh, goedenacht allemaal. Wij zijn uh, Jentel en de Boer. En vorige week zijn wij geïnterviewd door Tim Kams. En deze nacht is het aan ons. We zitten op dit moment in het Theater Bellevue in Amsterdam. En wij interviewen Daniel van Veen. Ja, Daniel van Veen. Uh, naast uh, een vriend van ons, ook uh, niet onbelangrijk... de artistiekleider van het Amsterdamse Kleinkunstfestival... dat op dit moment bezig is. Oprichter van Theater in Huis, waarmee hij onder andere... het Wilhelmina Huiskamerfestival organiseert. Duurdoekfestival, Vondelfestival. Veel festivals op bijzondere locaties. Theaterfestivals, muziekfestivals. De Man Achter, de festivals en de prijzen. De Wim Zonneveldprijs, de Annie M. En uh, Deze hele week is hij bezig met het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Homages, masterclasses, de finale. De Wim Zonneveldprijs wederom. Zondag wordt anne imger prijs uitgereikt. Dat was deze week de avond van De Kleinkunst. Het is een drukke man. Hoe gaat het met je, Daniel? Je bent één ding vergeten. <laughs> Namelijk? Bies try-out podium. Sorry, het beast try podium... waar alle groten van de cabaretwereld... Uh, voor het eerst hun materiaal uitproberen. Ja, een druk man. Maar uh, je zit midden in deze drukke week. Voor jou. Hoe gaat het met je? Het gaat heel goed. Het festival uh, is nu bijna klaar. Tot en met zondag duurt het nog AKF Deluxe. En uh, ja, we hebben hele mooie programma's gemaakt. En uh, het, is, het gaat gewoon heel goed. Ja. Ontdek kleinkunst, dat is onze slogan. En uh, ik ben het aan het ontdekken. Hartstikke tof. Ja, tof. En uh, net is ook het, Amsterdamse, uh, of het, uh, uh, het AKF Zonneveldprijs is net geweest. Ja. En Glow die heeft gewonnen. Uh, hoe was die avond? Ja, dat was uh, in een kleine komedie dus. Drie finalisten, Claudie Lukungu en Selma Visser en Misha en Tim. En uh, het was heel divers in, in, in, in vorm wat ze brachten. Dus we hadden eigenlijk een soort stand-up comedian met Claudie. En uh, Misha en Tim is een, echt een cabaret duo met grappen en scènes. En Selma Visser heeft echt een soort literair achtig muziekprogramma... met... Uh, ook dingen over de wereld en over vluchtelingen en hoe we daar naar kijken. Dus uh, ja, als, als, als toeschouwer krijg je een heel gevarieerde avond. En Glody heeft dus gewonnen. Ja. Twee prijzen. En uh, kijk, dat zal allemaal wel. Maar had je zelf een favoriet? <laughs> nou ja, kijk, vorig jaar wel. En toen was ik zo ontzettend teleurgesteld. Want toen ging mijn favoriet niet door. Die ging niet naar de finale. En dat is gewoon niet goed als je... Als, ik, ik zit zelf niet in de jury en we vragen mensen om daar onafhankelijk naar te kijken en al die zes mensen die hebben zo'n halve vanuit twee maanden hebben ze uh, getry-out. en een coach hebben gegeven en masterclasses en zo en dan ga ik die mensen kennen en dan vind ik uh, mensen leuk en dan gun ik ze het allemaal eigenlijk. Dus dit jaar heb ik het gewoon uitgezet, geen voorkeur en dan is het veel makkelijker. Even voor de mensen die de Wim Sonderval Prijs en het Amerslaams Kleinkseverstel dus niet zoveel zeggen. Um, er, zet, er is nogal een flinke rij aan uh, beroemde mensen uit voortgekomen. Hè? Het is een festival dus voor cabaretiers. En de winnaar gaat veelal met een avondvullend programma uh, het land in. Uh, over wie hebben we het dan bijvoorbeeld? Jenta de Poer. <laughs> Jullie ja, ja. hebben, de, hebben al, beide prijzen toch gewonnen, jury En, en de anne smitprijs. prijs. Oh ja, ja, weer iets vergeten. Ja. ja. Nee, uh, ja, jullie, uh, Van der Laan en Woe. En iets langer geleden natuurlijk ook uh, Maarten van Roos, maar dat is echt al een tijd geleden. Maar uh, ja, er zijn, uh, er zijn veel mensen, eigenlijk uh, Pieter Derksen, ook onder andere. Uh, die, die hebben daarna gewoon hun carrière uh, opgezet. Dus het is een opstap eigenlijk. Een mogelijkheid om daarna te try-outen. Om een insariaat te krijgen die je gaat verkopen. En om bekend te worden bij het publiek. Ja, en wij, wij wonnen hem in 2013. En toen was uh, Evert de Vries directeur. En jij bent sinds 2016, heb je het overgenomen. Uh, en je hebt flink wat veranderingen doorgevoerd. Hoe, hoe, hoe, wilde je, hoe was dat om te doen? Nou, kijk... Uh, ik kende het festival al een beetje. Omdat ik er een keer zelf heb meegedaan. En niet heel uh, hoog gegooid ermee. Dus ik, ik was er wel bekend mee. Maar ik dacht het moet eigenlijk een festival worden... waarin uh, die onderdelen van de Zonneveldprijs die al 30 jaar bestaat... en de Arnie-MG Speedprijs een onderdeel zijn. Maar waarin nog veel meer te ontdekken is. En waarmee we een motor zijn om kleinkunst zeg maar, in contact te brengen... met andere disciplines. Dus dat Kleinkunst niet alleen maar iemand is met een gitaar... en met uh, literaire teksten in een kleine zaal. Ja. Uh, maar dat het gewoon in de wereld staat. Uh, er zijn zulke goede popmuzikanten nu bezig... dat we die koppelen aan kleinkunstenaars... of journalisten of wetenschappers. Uh, en om die te laten samenwerken. En daar hebben we nu de eerste stappen in gezet. Bijvoorbeeld met de Avond van de Kleinkunst. En dat, dat, dat liep meteen hartstikke goed. Hele goede muzikanten... Met geweldige sound en dan kleinkensen die dan vervolgliedjes gaan maken op uh, Nederlandsalige klassiekers, zoals oerend hart of zo. En dat zijn van die met echt goede artiesten samenwerken. En daar een vervolg met muzikanten naar. Nou, dat klonk als een klok. Wat ja. <lacht> te gek. En ik hoorde ook dat Herman van Veen uh, en Anne van Veen. Die had hem vervolg geschreven op Anne. Ja, ja hoe, hoe was dat lied? Ja, dat lied van Anne was heel bijzonder. Omdat het gewoon, ze heeft natuurlijk een lied van haar vader gekregen toen ze werd geboren. En iedereen kent Anne, het lied, het lied. Maar Anne van Veen zelf is ook artiest. En we hebben haar gevraagd... kan je een lied schrijven voor je vader? En dat wilde ze eigenlijk al jarenlang doen. Ze durfde dat niet goed, want... Ja, Anne is zo'n klassieker. En toen zei ze, ik ga, dat, ga de uitdaging aan... en ik ga het gewoon proberen. En dat heeft ze dus gedaan bij de Aaf van de Kleinkunst. En dat, ja, Herman zat ze op de bank... want hij zong eerst zelf Anne... En daarna ging hij op de bank, we hadden zo'n hele mooie bank neergezet... en toen ging hij naar zijn dochter luisteren. Wat en dan is zo'n refrein van mijn vader is Herman van Veen... zelden is hij papa alleen en dan keek ze hem aan. Zo. En dat ging echt over het artiest zijn. Van wanneer ben je nou vader, wanneer ben je artiest en, en hoe gaat dat samen? Dus ja, dat was heel bijzonder, ontroerend ook, vond ik. Tof zeg, hey, maar uh, ja, te, te gek, voor wie nu pas inschakelt, uh, wij zijn van uh, de Boer, wij zijn met de reizende microfoon op pad en aan het kletsen met Daniel van Veen, de artistiek leider van het Amsterdamse Kleinkensfestival dat deze week in Amsterdam uh, plaatsvindt en hij liet zich zometeen zo, zo net in een klein bijzidentje even ontvallen dat hij zelf ook ooit mee heeft gedaan aan het Amsterdamse Kleinkensfestival, <lacht> daar kon niet onopgemerkt blijven, dat wist ik helemaal niet, wat heb je gedaan Daniel? Nou, ik had dus een cabaretduo, Jel, altijd op zoek naar haar. <laughs> en dat, ja. en uh, dat waren liefdesliedjes en andere ongein. En daar deden wij mee en kwamen tot de derde ronde. En die was toen op Tessel en, uh, en toen werden we eruit gezet eigenlijk door de jury. En toen was ik heel erg boos, want ja, we waren natuurlijk hartstikke goed. Wij waren de beste, dat ja. denk je als artiest, anders kan je dat vak niet doen. En uh, uh, uh, uh, ja, nu ben ik directeur van het festival... En uh, snap ik ook wel... Nu zie ik ook veel beter hoe een jury kijkt en beoordeelt. En vakmensen daarnaar kijken, journalisten. En als artiest denk je toch... Moet je ook denken, ik ben de beste. En dit is allemaal ontrecht. Maar als jury denk je ook... ja Wij kiezen gewoon ook iemand... Hè, die het verste is eigenlijk. Dus ook voor de mensen die nu zijn afgevallen in de halve finale... Betekent helemaal niet dat hun carrière stopt hier. Dat zeg ik ook tegen iedereen. Maar dat uh, op dit moment waren de anderen beter. En... Uh, ja, Ik blijf iedereen inspireren om wel te blijven spelen... en publiek om te blijven kijken naar die mensen. Dat is heel belangrijk. Wat ik um, daarnaast heel bijzonder aan jou vind... is dat je jij, jij vaak een droom hebt en die, uh, die verwezenlijkt je dan. Dus je jij, jij hebt bijvoorbeeld vorig jaar uh, met Kiki Schippers uh, georganiseerd... dat zij dan de hitmachine... en daarbij heb je dan allerlei producers uit de popwereld gevraagd... om met een kleinkunstenaar uh, samen te werken. En dat is zo tof, want dan bel je gewoon die mensen... of Herman van Veen, die, die bel jij. Vertel eens, hoe, hoe ging dat dat jij Herman van Veen dan leerde kennen? Nou, uh, we brachten een hommage aan Herman van Veen. En toen dacht ik meteen, uh, die mensen hebben zoveel ervaring. En volgens mij vinden zij het leuk om hun kennis over te dragen op jonge talenten. En die bieden wij dan. En dat was ook zo. Dus uh, hij had ja gezegd op een hommage. En toen zijn we naar hem toegegaan om te vragen van... wil je dan ook een masterclass geven aan uh, de halve finalisten? En ja, dat eerst een beetje zo, oh jee, hoe moet dat? Toen hebben we daar een heel mooi programma voor gemaakt. En dan zie je gewoon dat die oude mensen... hebben zoveel vakervaring eigenlijk. Hè? Die hebben zoveel... die staat al vijf jaar op toneel. Maar wanneer leg je dat nou uit aan andere mensen? Aan je publiek leg je dat niet uit. Want dat is gewoon een show en een afloop... even hoi, hoi, bedankt, bedankt, geweldig. Hè? Maar hoe sta je nou op een toneel? En hoe breng je een lied met een ingewikkelde tekst... Ja, maar, en hoe vraag je Herman van Veen om een masterclass voor je te geven? Want jij kende hem nog niet. Nee. Bel jij dan gewoon op en zeg je, dag meneer Van Veen, met meneer Van Veen. Ik wil graag nee. dat je een masterclass, hoe gaat dat dan? Nou, het toeval wilde dat een van zijn assistenten, die belde mij, die kende ik toevallig, maar van lang geleden. En die zei eigenlijk, toen had ik dit idee al, en die zei, ja Herman, die wil wel een keer proberen om een masterclass te geven. En toen was ik daar net mee bezig. Dus heel vaak is het ook toeval, maar goede ideeën... daarvan denk ik dat meerdere mensen die hebben tegelijkertijd. En ik organiseer altijd dingen die... Uh, de organisator moet er iets aan hebben, de artiest moet er iets aan hebben... het publiek moet er iets aan hebben. En als een van die elementen dat niet goed is, dan is het geen goed idee. Dus hij wil dat graag doen, uh, ik wil dat graag doen. Er wil het publiek bij zitten. Dus dan, dan en dan zit je gewoon op een dag bij hem aan de, aan de keukentafel... en dan is dat uh, geregeld. Ja, ja. Raoul Heertje heeft de Maaskast gegeven, maar ja, ik geloof wel in dat uh, als andere mensen ook sorry de microfoon is heel zwaar, <lacht> dus we moeten hem soms even overdragen. Ja, dat is echt soort bakkelite uh, dingen. Het <lacht> is heel zwaar. Ja, hangt die 20 kilo onder je arm. Nee, maar ik, ik geloof wel dat als uh, wat we organiseren is ook oprecht. Ik bedoel, ik vraag dat heb ik wel tegen Herman van Veen gezegd. Ik heb, ik vraag je niet omdat je Herman van Veen bent en wereldberoemd bent. Want dat weten we, maar omdat je iets kan overdragen. En wat is dat dan? En daar hebben we het dan over. Ja. Want ik ben niet zo geïnteresseerd in beroemd, beroemde mensen of zo. En ik denk dat dat ook goed is. Dat uh, echt vanuit vakmanschap uh, wordt gekeken. Ja. Ja. Um, toen uh, wij bedachten om jou te interviewen... toen had ik eigenlijk één vraag die gelijk in me boven kwam is, wat was vroeger jouw droom? Want ik weet dat jij ook nog aan de Filmacademie hebt gestudeerd. En je hebt een, een, een duo gehad, dus je wilde eigenlijk ook zelf spelen. Ja. En nu ben je artistiek leider of directeur van het Ja, Het heeft allemaal wel met elkaar te maken, maar het zijn ook hele verschillende dingen. Ja. Wat wilde jij vroeger worden? Nou, Ik wilde eigenlijk uh, Toon Hermans worden. Oh ja? Ja, ik dacht, oh, in garré en dan al die mensen laten lachen. Dat wilde ik. Toen ben ik met een cabaretduo begonnen. Eh, voordat ik op de filmacademie... Nee, tijdens de filmacademie. Want ik werd niet aangenomen op de Kleinkersacademie. Zo gaat dat lot dan gewoon. En wel op de filmacademie. Maar ik wilde eigenlijk helemaal niet filmregisseur worden of producent. Maar dat was wel een hele goede opleiding. Waar ik heel veel heb geleerd hoe je dingen organiseert... voor een breed publiek eigenlijk. Uh, dus dat heb ik wel afgemaakt. En toen dacht ik, ik word artiest... Toen ben ik uh, met dat cabaret duo Gel. Maar dat was niet een lang leven beschoren. Toen heb ik Solo nog even gespeeld. Was dat en... met de ondertitel? GEL, ja, Gel altijd op zoek naar haar. Maar dan... niet een lang leven beschoren. Nee, dat zeg ik nu. Dat zeg ik nu. Hij zegt... zei het was niet een lang leven beschoren. Ja, dat zou ook wel mooi zijn. Ja, we hadden, dan... oh. ja. We hadden Gel bedacht. Omdat gewoon in alle supermarkten staat altijd wel Gel. En dan heb je heel veel reclame. Maar dat, ja, dat was... Uh, nou ja, dat Tot... het een overschot en zelden niet geen haar bereikt heeft. Ja. Dus, uh, maar ik heb één solo-programma gemaakt en um, ik wilde één keer solo en één keer avondvullend. En na de eerste voorstelling, toen dacht ik, nu heb ik het gedaan. En toen moest ik gewoon nog anderhalf jaar spelen. En daar werd ik eigenlijk een beetje ongelukkig van, van reizen en alleen. En ik hou heel erg van samenwerken. Dus toen heb ik dat aan de wil gegaan en. Uh, en ik organiseer ook gewoon festivals en concepten, bedenk ik. En daar word ik heel blij van. Dus als andere mensen gaan spelen, dan, uh, en dat gaat goed, dan ben ik heel blij. En dan fiets ik gewoon lekker weer naar huis. Um, ik kan me voorstellen dat je ook als programmeur een bepaalde machtspositie hebt. Er zijn veel werkloze artiesten. Er zijn veel mensen die, uh, die zelf uh, iets willen maken. En die op jouw festival willen spelen. Uh, zijn er mensen die proberen je om te kopen? <lacht> Mm -hmm. Met een lichaam. Oh, met een lichaam. Nee, dat niet. Nee. Nee, ik kom net van Curaçao en dat is een van die dingen, weet je wel. Dan, uh, ja, nou, die artiest staat hier volgend jaar. Nee, maar serieus, merk je wel eens dat mensen echt proberen... proberen nee, nou, met contact? Okay. Het valt echt heel erg mee. Kijk, in het begin moest ik heel even aan wennen... Kijk, directeur, dat klinkt dan zo chic, hè? Maar ik ben helemaal niet anders. Ik organiseer gewoon iets. Eh... Uh, maar dat mensen heel even anders naar mij kijken. Uh, en ook mensen die ik gewoon ken. Maar dat is. Ik, ja, ik blijf gewoon helemaal doen, want dat is niet bijzonder. Hè? En als ik gewoon iets anders ga doen, ga ik weer iets anders doen. Ik blijf gewoon mezelf. Maar ik weet niet of jullie dat ook hebben gemerkt. Als je dus bekend wordt. Kijk, ik ben niet bekend bij het publiek, maar wel misschien bij makers dan. Mm -hmm. Dat mensen opeens anders naar jou gaan kijken. En jullie, hebben jullie dat zelf ook? Ja, dat hebben wij ook wel. Natuurlijk, maar dat is, dat is ook heel leuk eraan. Maar soms denk ik ook van, ja, maar wij zijn ook gewoon Jentel en Christine. Wij staan na aflopen heel vaak cd's te, te verkopen. En dat vinden mensen dan heel bizar, dat we daar zelf staan. Ja. Of dat we nog zelf rijden naar, naar voorstellingen. Maar ja, dat is voor ons vanzelfsprekend, want wij zijn ook gewoon onszelf. Ja, ja precies. Ja. Dus ja. ja, ja. Oh, het interview is omgekeerd. Ja. Ik voel me veel meer op mijn gemak nu. Dit is even het hoor. Ja, we gaan een beetje afronden. Even kijken, we gaan nog proberen een paar politiek incorrecte uitspraken uit je te krijgen. Heb je een, een favoriete winnaar van de Wim Sonneveldprijs? Um, van de afgelopen jaren? Ja. Jentel en de Boer. Yay! Nee maar, ik, ja, nee, maar even los nee, van echt ons. Waar, echt waar. Nee, wat ik vind jullie echt bijzonder, omdat uh, jullie doen eigenlijk met lied, lied, liederen. Uh, jullie brengen een kleinkunstprogramma, kleinkunst is een beetje een raar woord hiervoor, maar jullie brengen wel liedkunst op een heel hoog niveau. En jullie stemmen zijn heel bijzonder bij elkaar. En de liedteksten ook, die, dat is nergens mee te vergelijken. Die zijn soms een beetje absurd of uh, he, uit, uit een andere wereld lijken die te komen. Met zoveel gemak breng je dat. Ik had jullie ook in de Lamar gezien met die band, ook fantastische band dan. En dan zo'n heel concert alsof je gewoon even in een café met jullie zit. Oh, en dat is zo bijzonder. Dus, en dat is uniek. En dat jullie daar zo goed mee gaan, nou, daar ben ik dan heel trots op. Snap je? Dus dat, dat is lief. Nou, dankjewel. Uh, ik wou nog vragen, een favoriet van de Annemarie Schmidprijs? Bram Vermeulen. Ja, die kende ik vroeger goed, via Shirin Stroken, waar ik regieassistent van was. En uh, ja, daar ben ik wel... Die man, die mis ik wel heel vaak eigenlijk. Ja. Dat hele grote. Dat, uh, Met welk lied had hij gewonnen? Uh, doodgewone jongen, volgens mij, he, was dat. ja. ja. Eigenlijk had de wedstrijd, of uh, het, is, het is een wedstrijd moeten winnen, ja. Maar... Misschien moeten we daar dan maar het, uh, het interview mee besluiten. We gaan uh, terug naar Malou. En uh, misschien kan jij dan een verzoekplaatje aan haar geven. Toch? Ja. Dan wie weet, ik weet niet of ze dat, of ze dat doet, maar misschien uh, kan ze dat doen. Ja, dan zou ik toch van Bram Vermeulen Pauline, als dat kan. Dat is zo'n mooi nummer, ook voor In de Nacht... Dan moet je maar vannacht gaan luisteren op wat, het echt, uh, wat het echt gebeurt. Spannend. Nou, uh, super leuk om je te spreken. Ja, dankjewel Daniel. We zijn ook heel trots op jou. Nou, ja. lief. Dankjewel. Oké, okay, back to the studio. Doei. De nacht van de radio. De reizende microfoon Jorden, Jentel en de Boer. Uh, en zij gingen uh, in gesprek met uh, uh, Daniel van Veen. En uiteraard ga ik zo meteen Bram van Meulen draaien. Ja, zeker. Uh, we eindigen dit uur van de nacht van de radio met uh, Jentel en de Boer. En we beginnen dan het volgende uur iets na vieren met Bram Vermeulen, het nummer Pauline. Zometeen na het nieuws van 4 uur. BNN